Dan de heer Deen, helaas vanavond niet aanwezig in ons midden... als leidinggevende van de griffier. Dan mevrouw B.J. Geurenson, de heer R.K. Enstra... en de heer M.L. Gabadi als voorzitters van de raadscommissies. Dan mevrouw Koper, mevrouw B.J. Geurenson, u krijgt het druk. Uh, en de heer Gerrits en de heer Van Tichelen... als lid klankbordgroep burgemeester... Uh, dan krijgen wij de heer Elgebali en de heer S. Drommel... als lid van de regionale agendacommissie Zuid-Kennemerland en de MRA-raadtafel. En de heer K. Stefan en de heer Gerrits en mevrouw Paap... als lid van de accountantscommissie. Kunt u bij acclimatie instemming met deze benoeming? Dat is het geval. Hartelijk gefeliciteerd. Dan, zoals gezegd... ...zijn wij aangekomen bij de bespreekstukken waarbij punt 5 euh, benoemd is tot hamerstuk. Dus dat stel ik bij deze vast. Dat over, voor de kijkers thuis, dat gaat over de financiële ondersteuning bij hogere energielasten. Dus dat stel ik bij deze, bij hamerstuk vast. En dan komen wij aan bij punt 6. De stand van zaken rond de coalitievorming. En ik geef het woord aan de heer Kramer van de fractie van Jong Zandvoort. En ik zal daarna kijken wie van u ook vanuit de raad nog het woord wil voeren. De heer Kramer aan u het woord. Ja, dank u wel voorzitter. Uh, tijdens de vorige raadsvergadering uh, heb ik al een korte inleiding gegeven van waar we staan. Maar ik wil toch eventjes, graag nog even vanaf het begin af aan uh, vertellen van hoe, uh, hoe het ervoor staat. Uh, allereerst zijn natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen van 16 uh, maart... Uh, 2022 uh, leidend voor de zetelverdeling van de gemeenteraad van uh, Zandvoort. Uh, daarin zijn negen uh, partijen gekozen... ...waarvan uh, drie partijen met drie zetels... Uh, ...waaronder onze partij, het CDA en de oudere partij. Uh, VVD haalde twee zetels en de PVV ook twee zetels... ...en er waren er nog vier partijen die allemaal één zetel haalden... ...waar GroenLinks, D66, PvdA en Zandvoort echt één. Um, als grootste partij heeft Jong-Zandvoort uh, na de verkiezingen het initiatief genomen voor het vormen van een uh, coalitie. We hebben uh, met alle partijen gesproken. En daaruit kwam naar voren de voorkeur voor de twee winnaars, Jong en CDA, van de verkiezingen moeten proberen om een coalitie te vormen. Aangevuld met één of meer van de andere partijen met het oog op een zo breed, <coughs> breed mogelijk draagvlak in de raad. Als eerste is daarna gesproken met OPZ om de basis te vormen van een coalitie met een meerderheid in de gemeenteraad. Dit is echt op basis van de grootte van de partijen gedaan, wat in die zin dan ook het meest logische was. De drie grootste partijen, Jong, CDA en OPZ, hebben daarop met enkele van de andere partijen gesproken. Daaruit kan naar voren dat een coalitie van Jong, CDA, OPZ en VVD... de eerste optie is om nader te onderzoeken. Tussen deze fracties zijn in de gesprekken in globale zin... de meeste overeenkomsten gevonden en de grootste bereidheid... om gezamenlijk een coalitie te vormen. Jong, CDA, OPZ en VVD willen daarom nu onder leiding van een formateur... komen tot een coalitieakkoord. Dat gedragen wordt door in elk geval deze partijen... en bij waarbij ook de voorkeur wordt om gesteund te worden door meerdere partijen in deze gemeenteraad. Om dat ook te bereiken, zullen we eerst een uh, coalitieakkoord op hoofdlijnen willen vaststellen als de vier partijen, om daarna ook andere partijen erbij te betrekken, waaronder niet alleen de, de leden hier in de gemeenteraad, maar ook stakeholders van buiten de gemeenteraad. Tot zover. Uh. Dank u wel, meneer Kramer. Ik maak even een inventarisatie, wie van u nog naar aanleiding van het verhaal van de heer Kramer het woord wil voeren. Ik zie de heer Van Tichelen en mevrouw Koper. De heer Van Tichelen aan u en de heer Elgebali. De heer Van Tichelen. Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, Jong Zandvoort uh, geeft gas. Nou, dat was uh, geen loze kreet niet alleen met de verkiezingen, maar uh, ook daarna. Onze uh, respect en waardering daarvoor. Uh, hulde aan het gehele team. En ik heb hier drie voornamen staan, maar gezien uw opmerking eerder gemaakt vandaag tegen de heer Gerrits, zal ik het houden bij mevrouw Paap, en mevrouw Kurrensson en de heer Kramer. Uh, we zijn zeer serieus genomen door Jong Zandvoort en uh, OPZ. Ja, het hele proces zoals het is gegaan. We hebben inhoudelijk een aantal zaken van tafel gehaald om, uh, om, uh, om mee te mogen doen. Uh, dat is het uh, niet geworden. Uh, een samenwerking roepen, maar het ook daadwerkelijk doen, dat was kennelijk uh, een probleem. Maar goed, uh, we zullen hoe dan ook, of we er nou wel of geen deel van gaan uitmaken, uh, ons inzetten voor de Zandvoorter en, uh, en de inwoners van Bentveld. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Koper. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dank aan uh, de fractievoorzitter van uh, Jong Zandvoort en de Verkenner uh, voor het verslag. Uh, Helder waar we nu staan in het proces. Maar ik heb toch een aantal uh, uh, vragen nog over het proces. Misschien kunt u nog een korte toelichting geven daarop. Uh, dan gaat het meer over uh, wat de werkwijze wordt uh, van het proces hierna. En want er komt de formateur, hoorde ik uh, aangeven. En uh, op welke wijze... Gaat dat proces dan plaatsvinden? Uh, Partij van de Arbeid heeft uh, zelf een sterke voorkeur... voor een openbaar en transparant proces... zodat we er ook de bevolking mee kunnen nemen. Ik hoorde u ook iets zeggen over stakeholders meenemen. En uh, bent u het met me eens dat dit ook een, een, een openbaar proces zou moeten zijn... het formatieproces? En bent u dat ook van plan? Dat zou de eerste vraag zijn. En uh, ik denk daarbij bijvoorbeeld aan onze omgeving. Hè, zoals in Haarlem vindt op het ogenblik ook coalitie... Uh, um, uh, ...formatiegesprekken uh, plaats op basis van een soortgelijk proces wat u nu voorstelt. Alleen gaat dat van af aan in de openbaarheid. De gespreksverslagen worden openbaar gemaakt en ook de gesprekken zijn met scenario's. Ik ben zelf erg gecharmeerd van dat uh, proces en ik hoor graag uh, uw mening daarover. Um, en het vertrekpunt is de verkenning uiteraard... Um, maar hoe ziet u straks dan de rol van de rest van de raad bij de formatie? Gaat u, uh, uh, op welke moment gaat u de rest van de raad dan daarbij betrekken? Daar ben ik ook nieuwsgierig naar of u daar iets meer over kan zeggen. Nou, dat is in eerste instantie. Dank u wel. Ik zag ook de heer Elge Dat klopt, voorzitter. Dank u wel. Uh, allereerst ook dank voor het werk wat al is van gedaan. Mevrouw Koper, kunt u uw microfoon misschien even uitzetten? Dank u wel. Dat kan ik. Dank u wel. Allereerst uh, nogmaals dank voor wat er al is gedaan. Door uh, in dit geval de heer Kramer als verkenner en ook uh, door de andere partijen. Uh, fijn dat er uh, schot in de zaak zit om het maar te zeggen. We hebben nog wel een paar vragen. U heeft het over een formateur. Is er misschien al bekend uh, in welke richting daar wordt gedacht en aan die. Uh, vervolgens is ook benieuwd naar het tijdspad. Uh, we zitten nu ongeveer een maand na de verkiezingen. Uh, heeft u bijvoorbeeld een toelstelling om bijvoorbeeld voor uh, het zomerreces uh, misschien al een coalitie te hebben. Dus ik ben benieuwd. ...naar de tijdspad en hoe u dat voor zich ziet. En tot slot zijn wij ook heel erg benieuwd naar wat mevrouw net aangeeft... Dus ...hoe u de rol voor zich ziet van de rest van de raad in het nadere proces. Dank u wel. Dank u wel. Ik zag een hand van de heer Dommel. Ja, ik was wel benieuwd wat de heer Van Tiegelen zei... Die uh, had namelijk genoemd dat hij op een aantal inhoudelijke standpunten van plan was om uh, concessies te doen. Ik was wel benieuwd waar hij op doelde. Want misschien biedt dat wel uh, ja, mogelijkheden voor de toekomst. Kunnen we straks in de ronde hierna... Dan kan de heer Van Degelen daar nog even over nadenken. Dan ga ik naar de heer Gerrits van Zee. Dank u wel, voorzitter. Um, ik zou nog willen vragen aan de heer J. Kramer. Uh, waarom het is gekozen om uh, de coalitie te vormen op basis van... Uh, of tenminste de formatie te... te... Tijd op basis van de grootte van een partij in plaats van op de inhoud, in eerste instantie. Dank u wel. Ik kijk verder of er nog behoefte is. De heer Hermsen, D66. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, ja, de zetelverdeling kennen we, dat is, dat is helder. Uh, als verliezende partij uh, zijn we natuurlijk niet per, per definitie een. Een uh, partij om dan mee samen te werken. Althans, dat blijkt dan uit de, uit de onderhandelingen. Of uit de verkenning, laat ik het zo zeggen. Maar misschien wilde de heer Kramer nog eens uh, toelichten waarom d 60 in deze fase uh, buitenspel gezet. Wij hebben ons open opgesteld. We uh, hebben nog goed gesprek gehad met de heer Kramer. Ik weet nog dat hij ontzettend enthousiast was. Um, maar uiteindelijk we uh, daarna een hele lange tijd niets. We uh, hebben zelf nog actief contact gezocht. Om dan vervolgens, echt nog een paar weken later, of echt nou, ik denk een week geleden, euh, door te krijgen dat we in ieder geval geen optie meer zijn voor een coalitie. En dat zouden we wel graag vanuit de inhoud willen weten van, uh, van de heer Kramer en ook wel van de andere partijen hoe het dan zit. Als, want als dit de teneur is zeg maar, voor een samenwerking, dan verwachten we in ieder geval wel dat we wat eerder geïnformeerd worden over de keuze die gemaakt worden. En ik denk dat dat ook wel een beetje past in het transparante proces van hoe, uh, hoe deze coalitie dan tot stand komt. Dank u wel. Ik kijk nog verder rond. Ik kijk nog naar mijn linkerzijde. Dat is in het geval. Dan zijn er een aantal vragen gesteld in de richting van de heer Kramer. En één in de richting van de heer Van Tichelen. De heer Kramer. Ja, voorzitter. Uh, dank u wel. Ook andere partijen bedankt voor uh, de vragen. Um... Ik merk toch wel dat heel veel partijen er ook constructief in zitten. Dus dat vind ik ook heel fijn uh, om uh, te horen. Um, ik denk dat het handig is dat ik als eerste eventjes een korte toelichting geef op het uh, proces. En... Ik heb deze verkenning als, als eerste gedaan eigenlijk nadat er een moeilijke periode is geweest de afgelopen vier jaar. Zo heb ik dat uh, ingeschat. En daarom heb ik ook de verkenning zo gedaan dat ik de gesprekken zelf als, als partij heb gedaan met alle partijen aan zich. En daar zijn ook gespreksverslagen van geweest. Daar hebben mensen ook kunnen reageren. Die reacties heb ik ook gewoon verwerkt in de, nieuwe, in, de, in de verslagen zelf. En op basis daarvan heb ik ook gekeken zeg maar, welke opties er waren. Nou, daar, we hebben net al gezegd dat de eerste optie was gewoon CDA en eh, Jong samen. En daarbij gaven ook een heleboel partijen al aan van kijk gewoon naar de andere partijen. Bijvoorbeeld naar de VVD, uh, Open Z, Maar ook andere partijen zeiden bijvoorbeeld nou, op inhoud besluit bijvoorbeeld uit. Ik vind het wel um, dat er ook bij die gesprekken zijn ook wel emoties naar voren gekomen. Er zijn ook wel dingen besproken zeg maar, over het verleden. En ik denk dat het op dit moment niet um, goed is om dat ook in de openbaarheid te, uh, te brengen. Um, de reden daarvoor is ook dat we eigenlijk gewoon op een gegeven moment ook een streep ergens moeten onderzetten. Dat die verkenning is nu geweest. En dat we echt moeten gaan kijken naar de toekomst van Zandvoort. Hoe we met elkaar kunnen gaan samenwerken. Dus dat is ook richting de heer Hermsen. Um, ik heb de gesprekken gehad ook met de heer Van Haafden. En uh, ik heb nog een apart gesprek ook gehad met de heer Van Haafden als een optie... dat er misschien meerdere partijen samen zouden gevoegd kunnen worden. Dus dat gesprek is wel tussendoor geweest. Dus in dat op zich zijn er twee gesprekken met de met, uh, met D60-fractie uh, uh, geweest. En later dat ik nog met de heer Van Haften heb geïnformeerd over de, de loop van het proces. Even kijken. Um... <tie> ja, een openbaar proces voor het vervolg... Um, ik denk dat het wel lastig is om mij om dat nu hier te bepalen. Ik denk dat wel het meeste, uh, als je het hebt over de onderhandelingen... dat dat wel achter gesloten deuren uh, gaat gebeuren. Maar zodra er openbaarheid kan komen, dan zullen we daar ook gewoon naar streven. En zoals ik al net in mijn, mijn eerste betoog zei, is dat... Uh, uh, uh, hoe heet het, dat u ook betrokken wordt uh, als er een, een ja, concept ligt of er een, een coalitieakkoord op hoofdlijn uh, ligt. En wat mij betreft ik uh, kan nou, daar wel voor uitkijken neem ik aan dat dat ook gewoon in de openbaarheid uh, kan, uh, kan plaatsvinden. Um, ja, er is op dit moment zijn we uh, bezig om een formateur aan te stellen. Um, er zijn al gesprekken plaatsgevonden. Uh, ik kan Helaas niet zeggen om welke personen dat gaat, omdat het ook persoonlijk uh, is en iemand ook eerst benaderd moet worden voordat hij daar uh, mee in kan stemmen. Uh, dus daar kan ik verder niks uh, over zeggen richting uh, GroenLinks. Uh, voor wat betreft een tijdpad is het streven in ieder geval voor uh, het, het zomerreces uh, te, klaar te zijn. Maar het mag altijd uh, eerder, dus uh, we willen zo snel mogelijk eigenlijk uh, een nieuwe wethoudersploeg uh, installeren. Uh, ja, de vraag van uh, C. Uh, waarom gekeken naar inhoud? Uh, niet naar de naar, naar grote, maar naar inhoud. Nou, er is in eerste instantie gevraagd aan alle partijen... tijdens de verkenning met welke partijen men samen zou willen werken. Dus daarin is aangegeven nou, bijvoorbeeld dat we eerst met de grote partijen moeten gaan kijken. Dus eerst van CDA, Jong, Open Z. Uh, aangevuld met andere partijen. En de inhoud is, is wel degelijk aan bod geweest. Daar is gekeken ook zeg maar, uh, ja, waar men op welke punten men breekpunten uh, zag... U heeft aangegeven, nou ja, dit, dat moet ik trouwens niet zeggen, dat, dat is voor u, maar ja, u was daar heel, uh, min, tenminste qua inhoud uh, was, was voor u alles bespreekbaar. Dat was het, uh, voorzitter. Dank u wel. Er was ook een vraag gesteld door de heer Drommel aan de heer Van Tichelen. Ik stelde de heer Van Tichelen eventjes in de gelegenheid om daarop te antwoorden. <tie> Ja, voorzitter, dank u wel. Zonder in details te treden, degene die de onderhandeling heeft gevoerd, die is vandaag helaas door omstandigheden niet aanwezig. Ik ben maar bij één gesprek aanwezig geweest. Ik ben natuurlijk wel enigszins op de hoogte van wat daar zich plaatsgreep. Als je de verkiezingsprogramma's naast elkaar legt, zijn er heel veel overeenkomsten. Want we willen allemaal het beste voor Zandvoort, dus zo raar is dat niet. Er zijn een paar dingen die staan in ons verkiezingsprogramma. Dat zijn in feite landelijke zaken waar we hier toch niet over gaan. Dus dat kostte ons weinig moeite om dat van tafel te halen. Om dat, wat dat betreft hebben we ons gewoon in onze beleving uh, constructief uh, opgesteld. Uh, wat uh, vandaag uh, voor mij bekend is geworden. Van, we maken een coalitieakkoord en daarna kunnen we kijken wie dat uh, kan onderschrijven. Nou, Dat vinden wij een, een prima gang van zaken. En het lijkt ons eigenlijk sterk uh, dat daar grote hindernissen zouden in staan, maar we wachten dat af. En dan zullen we daarna handelen naar bevinding van zaken. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk nog even rond. Of er nog behoefte is Ik begin bij de heer Gerrits van de Zee. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik zou nog willen reageren op wat uh, Jerry Kramer net zei. Um, in het specifiek uh, vroeg me af waarom er na uh, dat er dus de vorige raadsperiode in jou, zoals jij het omschreef, veel gedoe is geweest, waarom is gekozen om uh, ...de is te leiden vanuit jullie als partij en niet met een onafhankelijke informateur. Uh, vervolgens vroeg ik me af, uh, um, in principe is iedereen die uh, de coalitievorming ingaat nu aanwezig... ...zijn jullie ervoor om het te doen zoals het in Haarlem gebeurt op dit moment? Dan hebben we een, een concreet antwoord. Uh, en mijn andere opmerking was nog dat jij aangaf... Um, dat wij... Uh, de, de, dat is onze... u, meneer Sorry. Sorry, excuus Sorry, ik moet er nog even aan wennen. Er, er is door um, u aangegeven dat... Um, uh, dat er inderdaad een inhoudelijk gesprek met ons is gevoerd. Maar voor ons werd eigenlijk duidelijk gemaakt bij dat eerste gesprek... dat het echt een kennismakend gesprek was... waarin heel aftastend gewoon gekeken werd naar... Hè, wat, hoe staan we er ongeveer in? En dat er in een korte tijdspan van ongeveer anderhalve week, twee weken... Uh, een gesprek zou volgen. En dat is eigenlijk niet gebeurd. We hebben in ieder geval niet meer... Uh, uh, ja ...iets over gehoord, laat het zo zeggen. Dank u wel. Ik stel voor even om, omwille van uh, uh, nou ja, het, het gesprek... ...dat de heer Kramer even meteen reageert op de vragen die nog gesteld worden aanvullend. Akkoord? Zo. Ja, voorzitter, het is denk ik niet aan mij om hier te... ...ik heb net gezegd over die openbaarheid dat dat niet aan mij is. Dus ik kan het herhalen, maar dat is de enige vraag die ik van de heer Gerrits... Uh, nou, ja, u vroeg naar het Harms model. Nou, ik zie de heer Geref nog een beetje twijfelend kijken. Maar in ieder geval, goed, mevrouw Koper. Ja misschien, uh, ik begrijp wel wat, uh, wat de heer Kramer zegt. Uh, je gaat niet voor een ander bepalen als er uh, iets uh, uh, openbaar gesteld wordt. Maar dan moeten we de vraag denk ik breder trekken en naar de collega's kijken. Zij, vinden wij uh, met elkaar dat die verslagen rustig openbaar gemaakt kunnen worden. En dat we er een openbaar proces van kunnen maken. En wat Partij van de Arbeid betreft heb ik geen enkel bezwaar tegen. Uh, ik denk niet dat we iets gezegd hebben in het gesprek wat niet openbaar uh, gemaakt zou kunnen worden. Maar het maakt ook helder waar, waar, waar, waar partijen staan denk ik. En het is ook... Ook, uh, wat mij betreft is het ook verantwoording afleggen aan je, aan je achterban en aan je kiezers dus ik, zou, ik ben er een voorstander van en ik zou graag van de collega's willen horen hoe zij daarover uh, denken en dan iets nog over de formateur het proces, uh, wie stelt de formateur vast, komt daar, uh, de vorige periode was daar een raadsbesluit voor en hebben wij als raad dat vastgesteld of uh, hoe gaat dat nu in zijn werk daar ben ik ook benieuwd naar dank u wel uh, voorzitter Misschien dat ik even op die laatste vraag mag reageren. Het, het formatieproces is redelijk vormvrij... dus het aanstellen van de formateur kan namens de onderhandelende partijen gebeuren... die iemand aanzoeken om dat te doen. Dus er okay. hoeft geen raadsbesluit okay. of wat dan ook aan ten grondslag te liggen. Dank u wel. Ik kijk nog even verder dan... rond. De heer Hermsen en daarna de wat, had heer Had ik Algeba. nog een klein oh. vraagje? Ja. Um, de Partij van Arbeid heeft in de gesprekken aangegeven... dat we de voorkeur hebben voor een programmatisch en stabiel bestuur... Um, en we hebben daar met elkaar ook het gesprek over gevoerd en ik zou graag willen weten op welke wijze, u gaf dat net ook aan, de periode hiervoor is een deel uh, moeilijk geweest, op welke wijze uh, uh, gaat het informatieproces daar aandacht aan besteed worden en komen de, geeft u de formateur indicaties mee om te komen tot een stabiel uh, bestuur bijvoorbeeld. Dank u wel, dat was het voorzitter, excuus dat ik net niet duidelijk was. In de kamer. Ja, uh, voorzitter. Uh, eigenlijk lopen we nu vooruit op de zaken uh, richting uh, welke opdracht de formateur uh, krijgt. Die opdracht die is er wel in concept. Uh, die is, nou laat ik het zo zeggen, nog niet met alle partijen in ieder geval besproken. Dus die zal u ook ter kennisgeving dan uh, krijgen. Maar ze op een later moment. Dank u wel. De heer Hermsen. Ja voorzitter, ik hoorde heer Gerrits nog een vraag stellen met betrekking tot het verschil tussen kennismakingsgesprek en daadwerkelijk standpunten delen. Uh, ik herken dat ook vanuit, uh, vanuit D66, We hebben veel kennis gemaakt met als voor ons dan de vraag zeg maar welke standpunten vindt u dan belangrijk. Um, ja ik, ik, ik, ik stel nog maar de vraag want ik heb aangegeven inderdaad dat uh, wij gesproken hebben met elkaar, uh, de heer Van Haafden nogmaals contact met u opgezocht heeft en dat u daarna nog de heer Van Haafden heeft gebeld. Dus dat zei ik al in mijn inleiding. Um, maar waar het ons om gaat is waar we dan inhoudelijk afwijken. Want wat we dus merken, uh, wij hebben ons al heel onconstructief opgesteld. En wat ons betreft kunnen die gespreksverslagen ook gewoon openbaar gemaakt worden. Want wij hebben niks te verhullen wat dat gaat. Ik kan ook aangeven waar we op ingezet hebben. Namelijk het sociaal domein als uh, voorstander. Dat dat gedeelte ook niet uh, bij andere partijen, zeg maar, überhaupt ergens op de agenda staat. Behalve dan uh, hier links en rechts van mij. En um, Iets verder naar rechts allicht. Maar misschien wijken we dan te veel af van standpunten. Um, het gaat ons in, om de inhoud. En um, als de programma's, net als de heer Van Tichelen ook aangeeft... zo dicht bij elkaar zitten. en Waarom dan vasthouden aan dat blok? Ik noem het maar even een motorblok. Maar dat, ik, dat ja, ik proef het een beetje, meneer Kramer. Dat is, dat is wat ik in ieder geval merk. En als, als andere partijen dus heel veel emoties hebben... Uh, ja, dan zouden we dat wel graag willen lezen. Want dat is, past ook wel een beetje in het openbaar uh, proces... Dus als wij nog dingen kunnen aanpassen in ons gedrag of van de afgelopen twee, vier jaar, ja, dan horen we dat graag. Dan gaan we graag nog met iedereen een kop koffie drinken over wat er dan speelt, zodat we dat constructief kunnen oplossen. Maar nu hebben we eigenlijk niet meer de mogelijkheid om dat ook te kunnen doen. Omdat u eigenlijk verder gaat bij hetgene wat u zelf heeft bepaald. En niet alleen u hoor, maar ook de andere partijen. Dus wat dat gaat, hoop ik dat we dan nog wel in het proces in ieder geval worden meegenomen. En niet, teken betekent hier bij het kruisje, maar echt actief mee mogen doen. Meneer Kamer. Uh, ja, voorzitter. Ik merk toch dat een aantal partijen uh, teleurgesteld zijn uh, dat ze niet uh, verder mee kunnen doen. Um, ik denk dat dat niet het geval is. Uh, er is nu op basis van een uh, meerderheid van vier partijen gekeken hoe we een coalitie kunnen vormen. Nou, daar hebben zij elf van de zeventien uh, zetels in vertegenwoordigd. Um, ja, en de kleine partijen op dit moment uh, uh, niet... En ik snap dat dat soms teleurstellend kan, kan zijn. Maar je kijkt ook wel op basis van uh, ja, aantallen hoe je een coalitie uh, kan vormen. En het is natuurlijk ook gewoon een democratische gewoonte om te beginnen met de grootste uh, partijen in, in, in deze. En um, ik vind het ook lastig omdat u zegt ja, op de inhoud. De inhoud hebben we inderdaad uh, kort besproken hebben gekeken zeg maar waar uh, punten van verschil, verschillen verschillen. Um, Zoals hebben wij bijvoorbeeld, nou ja, als ik concreet kan zijn, als, als, als partij bijvoorbeeld op parkeren, denken wij heel anders dan, dan uw partij. Dat kan een inhoudelijke reden voor ons zijn geweest om u niet aan tafel te, te hebben. Maar ik vind dat vrij lastig, eh, omdat die, die gesprekken in eerste instantie ook eh, in, in beslotenheid, of tenminste in, in vertrouwen zijn, zijn uh, besproken. Omdat er ook wat emoties bij uh, aan te pas zijn gekomen wellicht niet bij, bij ons gesprek toen, maar wellicht wel bij, bij anderen. En dan is het ook niet aan mij om die zomaar die verslagen dan uh, daarvan openbaar te, te maken. Zulke gesprekken gaan ook over emoties. En ik, ik vind juist in zo'n verkenning moet je kijken en aftasten... met welke partij je kan samenwerken voor de komende vier jaar. En dat dat een solide basis moet zijn om een coalitie dadelijk uh, te gaan vormen. De, de, de heer... Hermsen, even reageren en dan ga ik... Ja, heel kort hier, hoor geleden. inderdaad. He, teleurstelling niet hoor, dat niet. Ik bedoel, teleurstelling omdat we verloren hebben, dat wel. Maar niet omdat we niet mee mogen doen. Laat ik dat, uh, dat zijn uw woorden natuurlijk. Maar ik, ik proef dan ook wel hier een onderliggend punt... waar misschien in de coalitie dan... Uh, of misschien überhaupt als raad een keer met elkaar over moeten praten... Uh, waarom die emotie zo ontzettend veel naar voren komt... over iets wat zo in principe gewoon zakelijk is... Dus laten we dat dan oppakken en daar wat mee doen. Dat proef ik dan ook wel daarin. Dus ik wil dat in ieder geval meegeven. Het zou wel fijn zijn dat u dan als we naar in ieder geval daar uh, de, misschien de eerste setting toe wil zetten. En anders zijn wij allicht ook bereid om dat te doen. Ik zie de heer Kramer knikken. Ik zag de hand van de heer Elgebali nog. Dat klopt, voorzitter. Ja, allereerst uh, GroenLinks is totaal niet teleurgesteld wat dat betreft. Uh, wij zullen ons hoe dan ook inzetten voor het gemeentebestuur uh, en... Uh, het is zoals het is, zo simpel ligt het dan ook alweer. En dat is dan ook alweer de politieke werkelijkheid. Uh, terug naar het proces, want daar gaat het mij veel meer om... dan over de, in, uh, over dan over de emotie en het allemaal wat er omheen hangt. Um, u geeft aan dat u graag wil streven naar een coalitieakkoord... dat uh, in, in zekere zin dun is wat dat betreft... en daarna misschien met partijen eromheen uh, kan worden gevuld. Is het dan ook zo dat u aan het begin uh, van de formatie... ook alle verkiezingsprogramma's van alle partijen naast elkaar legt? De heer Kamer. Um, om eerlijk te zijn, uh, er is al een vergelijk gemaakt tussen de vier partijen. Maar het zou inderdaad een, een goede suggestie zijn om dat alvast mee te nemen. Dat zou een organisatie kunnen, uh, kunnen uitzetten. Dank u wel. Ik kijk nog even verder rond. Ik zag nog een hand van de heer, Gerrit. heer Gerrit was al in, Ja, Het is een, een, een redelijk. He, het formatieproces is vormvrij, maar ik probeer deze discussie ook een beetje vormvrij te voeren. om u allemaal de gelegenheid te stellen om in ieder geval uw gedachten te delen met elkaar. Uh, u had nog een punt. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde hem gewoon nog even afsluiten met... ik denk dat ook vanuit mij en vanuit C enige bescheidenheid passend is. Uh, je hoorde me net, ik stotterde terwijl ik wilde zeggen... wat ik, ja, terwijl ik mijn punt wilde maken, zeg maar. Um, ik denk dat het ons vooral gaat om een stukje duidelijkheid. Niet zozeer uh, teleurstelling of, of emotie of wat dan ook. We willen gewoon weten van, hè, waar willen jullie naartoe? Nou uh, waar staan jullie? En ja, ik zou het wel waarderen als we nou misschien op termijn... dan nog een antwoord krijgen op een aantal van de vragen die uh, eerder gesteld zijn wel. Dank u wel. Ik kijk nog. De heer Elgebani nog. Ja voorzitter, Dan nog een verzoek van mevrouw Koper. Um, om te vragen aan elke partij of zij dan wel dan niet de notitie willen openbaar maken wat GroenLinks betreft. Zou die notitie vanuit onze kant gewoon openbaar kunnen worden gemaakt? Ja, ik kijk even naar de heer Kamer. Het lastige is, de heer Kamer heeft de gesprekken gevoerd vanuit... Uh, punt van de vertrouwelijkheid. Dus in die zin eh, kan ik me ook voorstellen dat dit een lastig dilemma is, dat het meer toekomstgericht is op dit moment. Maar ik leg hem even bij u neer. Maar als andere partijen nog een inbreng op dit punt willen hebben, dan, de heer Stefan. Ik zit in, in die zin uh, moeilijk. En die zin, uh, kijk, het zijn natuurlijk uh, wederkerige gesprekken. Uh, uh, van twee kanten is er. De vertrouwelijkheid. Nou, nou, ik heb nog even nagelezen. Iedere partij moet het voor, voor zich bepalen, maar let er wel op. Het gaat niet alleen om je eigen standpunt, maar ook om het standpunt van de ander. Ik denk dat ik dat door iedereen wil meegeven. Um, ja, het, het gaat niet alleen, ja, nee, u, u snapt wat ik bedoel. Hè? U moet ook nadenken over het vertrouwen wat de ander u heeft gegeven. En, uh, dat is nog een overweging voor de raad. Ik kijk verder nog of op dit punt nog behoefte is aan een inbreng. Heeft u nog op dit punt een, uh, een laatste opmerking, de Kamer? Nou, ik denk dat wat de heer, Kevin, de heer Stefan uh, zegt, dat dat uh, wel hout uh, snijdt. Um, je doet die gesprekken, en ik, ik herhaal dat nog maar, er zit ook emotie bij. En, uh, en mensen laten, als, als iets in vertrouwen is, laten ze soms ook even wat meer horen dan dat het openbaar is. En ik, ik heb... Dat kan ik tegen de heer Hermsen ook zeggen. Ik heb ook echt geprobeerd om dingen die problemen waren, om die mensen aan elkaar te koppelen. Dus die stap heb ik al eerder gemaakt. En dat is denk ik niet aan mij om dat openbaar te maken. Dank u wel. Ik kijk rond en ik denk dat wij voor nu dit onderwerp afdoende besproken hebben. Dank u wel, meneer Kramer, voor uw inbreng. En ik wens u allen... Heel veel sterkte en succes de komende periode met dit proces. En wij zijn natuurlijk uitermate benieuwd wie er uiteindelijk uit de hoge komt als, als formateur. En dat vernemen wij graag zo snel mogelijk. Dan hebben wij daarmee punt 6 gehad. Dan komen wij bij de ingekomen post. Kunt u instemmen bij de, met de wijze van de afdoening. Dan is dat daarmee vastgesteld. Dan hebben wij ook nog... Het verslag van de vorige raadsvergadering. Daar zijn geen op- of aanmerkingen op ontvangen. Het zijn twee verslagen, zijn twee verslagen dat klopt. Um, dan... Mevrouw Koper. Het... Mevrouw Koper. Ja. Spijt op tandje, want ik heb het niet van tevoren aangegeven. Excuus, voorzitter. Maar ik, ik, ik las net dat um, in de vergadering van 29 maart... de heer Drommel bij de geloofsbrief bij de installatie... was dat 29 maart? Um, nee, dat zal de 30 dertigste geweest zijn... Er zijn beletselen om de kandidaten als raadslid te benoemen. Daar moet natuurlijk staan. Er zijn geen beletselen. Ja, dus als u dat nog even gelijk. mee wil nemen. Dank, dank u wel. wel voor uw scherpte. Dus, uh, ja. Goed. Indachtig deze opmerking van mevrouw Van Koper kunnen we daarmee ook de verslagen vaststellen. Dan is het thans 21 uur 28. En beëindig ik deze vergadering en wens u een genoeglijke avond voor wat er van over is. Ja, ja. ja. Uh, en uiteraard, voor diegenen die daar nog een, uh, op prijs op stellen, is er nog een kleine nazit in de kantine van het gemeentehuis. Waar u alle hartelijk welkom bent om nog even met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar nogmaals te feliciteren. Dank u wel. Long has pale that sunny sky echoes fade Memories die, autumn frost has slain July Don't wanna see you later Ja, goedenavond. Dit waren de raadsvergaderingen op ZFM Zandvoort. De techniek is gedaan door Isabel van Ik wens u nog een hele fijne avond. En tot de volgende raadsvergadering. Verder met weer een bijzonder uh, album met, uh, met een uh, verhaal. Uh, het gaat over Sheila Jordan, een uh, legendarische vocaliste. Begin jaren 60 um, trad zij op in. Um, uh, even even spieken op mijn uh, spiekbladje. Uh, zij trad op in een, uh, in een jazzclub. Um, daarop speelde zij samen met uh, John Knepp, Dave Frisberg of Herbie Nichols. Die jazzclub dat heette de Page Tree. En een um, um, aantal jaren later, veel later... Uh, zijn er acetaatalbums gevonden van opnames waarschijnlijk uit die tijd. Sheila Jordan weet zelf niet meer wanneer die albums zijn opgenomen. Het is onbekend wie er precies op die albums meespelen. Maar waarschijnlijk dateren ze uit die periode... dat zij begon in die jazzclub, de Page 3. En daarom is het een bijzonder uh, verhaal. Want er is eigenlijk gewoon verder niets bekend over deze albums. Ze hebben het opnieuw uitgebracht. En nu hebben ze het album genoemd Comes Love, Lost Session. En het nummer wat ik heb uitgekozen, dat heet... I'll Take Romance, Sheila Jordan... Jordan. Ik ga verder met Kurt Rosenwinkel-kwartet. De gitarist Kurt uh, Rosenwinkel wordt hierop vergezeld... door Michael Kanan, Piano, Joe Martin op bass en Tim Pleasant op drums. Het nummer wat ik heb uitgekozen, dat heet Segment... en het komt van het album Intweet uit 1999. Rosenwinkel Quintet met segment. Ik ga verder met weer een bijzonder nummer van een bijzonder album. Gaan een stukje terug in de tijd naar 1970. Het gaat om het Duke Ellington Quartet. Duke Ellington nam naast zijn vele big bands uh, ook deel aan kleinere settings met kleinere groepen waarin ze vaak nieuwe nummers uitprobeerden. In dit geval heb ik een bekend nummer uitgekozen. Het heet Set and Doll en uh, de groep waarin hij samenspeelt... is met Wild Bill Davis op orgel, Joe Benjamin op bas... en Rufus Jones op drums. Het is opgenomen in de Grace Cathedral in San Francisco. Ze hebben daar een aantal uh, opnames gedaan in een, uh, over de jaren heen. en dit, uh, Deze opname komt uit 1970. Set and Doll van het Duke Ellington Quartet... Kwartet in de Grace Cathedral in San Francisco. Ik ga verder met uh, Babyface Willet. Het nummer heet Soul Walk en dat komt van het album Stop and Listen uit 1961. En naast Babyface Willet op orgel, Grant Green op gitaar en Ben Dixon op drums. Babyface Willet met de Soulwalk. Voordat ik verder ga met het uh, volgende nummer: uh, kleine huishoudelijke mededeling. Ik kreeg eerder in de uitzending het bericht dat het uh, concert van vanmiddag in de Protestantse Kerk in Zandvoort. Het classic concert niet doorgaat vanwege ziekte van een van de orkestleden. Dus dan weet u dat. Uh, en er zal ongetwijfeld vanuit de organisatie bericht komen over hoe uh, verder. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen, dat heet de uh, Chef. Het wordt gespeeld door Eddie Locklow Davis op ten Noorsaks, Shirley Scott op orgel en onder andere George Duvier op Bas. Het komt van het album Eddie Locklow Lock Joe Davis met Shirley Scott... de Complete Cookbook Sessions uit 2010. <tied> Locklaw Davis samen met uh, Shirley Scott. Ik kan het nummer niet helemaal draaien... want ik ben al bijna aan het uh, laatste nummer van deze uitzending... van CFM Jazz toegekomen. En dat is een nummer van uh, Shorty Rogers. Shorty Rogers, een trompetist, maar ook een arrangeur. Hij is een van de leidende figuren van de West Coast Jazz geweest. En uh, tot 1962 heeft hij veel samengespeeld met big bands... Hij is onder andere begonnen als arrangeur met uh, Woody Herman. Werd gehuurd door Stan Kenton. Uh, maakte hem beroemd. En vervolgens ging uh, Shorty Rogers zelf verder. Maakte een kleine band met Art Pepper onder andere. En daarin hebben ze ook veel muziek gemaakt. Begin jaren zestig koos hij voor de financiële zekerheid... en ging muziek maken voor televisie. Hij maakte onder andere muziek voor uh, series als Starsky Hutch en, en Love Boat. Dit is alweer het laatste nummer van deze uitzending van CFM Jazz. Yes. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Graag tot de volgende keer. En nog even veel plezier met Jump For Me van Shorty Rogers. Met de Creative West Coast Swing.